De eerste oude popnummers uit Nederland... ...nederpop zou je kunnen zeggen... ...van Amsterdam... ...ja, uit 1970... ...Lucy, Lucy... ...aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht... ...de late avond... ...met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. goed dat je erbij bent... ...bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Lekker veel muziek, ook weer vandaag in de aanbieding... ...en een paar ont ontzettend leuke... Uh, ...onderwerpen, dus... ...er zit vast wel iets voor jou bij... Dus blijf lekker luisteren. We gaan het hebben vandaag in de show onder andere over een uh, ja, verhaal over de belastingdienst. Want laten we eerlijk zijn, het is weer zover aan het begin van het jaar. Dan begint het gedonder weer met die uh, blauwe enveloppen. Dus uh, vandaag gaan we, het erover hebben, uh, gaan we het erover hebben over hoe dat nou verder moet. En hoe bereik je de belastingdienst als je vragen hebt. Daarvoor een uh, mooie uh, column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kak madame. En straks over een minuut of tien al... een uh, mooie reportage van Jeroen van Gen. Nou ja, tien, zes minuten zie ik staan. Welke herinnering brengt bij u... welke herinnering brengt bij u een glimlach op het gezicht? Ik heb er wel een paar voor ogen. Misschien jij ook wel. Dus we gaan lekker vergelijken straks. Hier in de show... Uh, hier dus in deze mooie aflevering van de late avond. Als je denkt, wat, wat gebeurt er nou allemaal? Ja, ik ben een beetje afgeleid. Er gebeurt van alles om me heen. Dus vergeef het me. Maar hier verder met de muziek.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 Geweten werd weer uh, aangesproken vandaag door Denise Williams, catch your conscience, uit 1981 hier in de show. En uh, Martha Hoepel, hey dude, <laughs> prachtig nummer, all the young dudes, allemaal hier in de show. Um, om je ja, dag mooi af te sluiten. En dat doen we ook met een mooie reportage van Jeroen van Gent, want hij ging de straat op en uh, stelde toch wel een heel... Ja, intieme vraag zou je kunnen zeggen. Welke herinnering brengt bij u een glimlach op het gezicht? Ik heb wel een paar ideeën. Misschien jij ook? Luister mee. Misschien zit het ertussen, want hier zijn ze, uw antwoorden. Soms zie je dat wel eens. Onderweg ergens in de trein, bijvoorbeeld in een, uh, in een coupé. Iemand gezeten tegenover je, die dan ineens een binnenpretje heeft, een glimlach. Tovert zich af op het gezicht en waar zou dat ook komen? Door een herinnering, iets van vroeger of iets van nu. Maar dat is de vraag. Welke herinnering tovert bij u een lach op uw gezicht? Goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio even kort? Nou, maar waarom duwt u nou mijn microfoon weg? M nou, die meneer duwt mijn microfoon weg die ik ook helemaal niet naar voren st stak. Maar uh, die heb ik uh, droogte van mijn navel en die meneer die uh, slaat op mijn microfoon. Goedendag meneer. Mag ik u wat vragen voor de radio? We staan droog. Ik heb leuke man-wijd-hond vragen. Een beetje grappige vragen. Geen ellende, geen politiek. Mag ik dat proberen bij u? Natuurlijk. Oké, okay. en alle, de allerbeste wensen. Allereerst Niet voor zelf. het nieuwe jaar. Dank Niet u zelf, wel. Nee. Welke herinnering tovert bij u een glimlach op het gezicht? Welke herinnering? Ach, ja. gezelligheid, glimlach, ja. onderhoud, mensen praten, ja. leuke gesprekken zijn. Al te goed. Dat is echt iets, een glimlach waard? Ja, een glimlachwaar. Nu u mij wat vraagt, is ook een glimlach. Hé, hey. kijk. Dat is het. Dank u wel. Alsjeblieft, ja, graag gedaan. <laughs> uh, als we terugkijken op de, op de, op de kerst in het oud en Nieuw. ging dat een beetje, bijvoorbeeld? Nou, waar ik me dood aan erg, is dat vuurwerk. Ja. Was het een beetje anarchie, zoals in de rest van het land ook? Nou, dat dan... niet, maar je ziet in de wereld wat er gebeurt hier in Nederland. Het is verschrikkelijk, anarchie. Maar, maar de gezelligheid van Kerst bij u thuis nou, en zo? Nou, kijk, dat is heel vervelend om te zeggen, maar ik ben zelfs ziek. Oh. En dan is het wel eens vervelend. Oh, okay. Dus dat is het uh, probleem. Ja, maar je hebt toch wel mensen op visite gehad misschien? Nee, maar het de of... is er eigenlijk nee. Ik moet s avonds eigenlijk, om half negen op bed. Oh, oké. Okay. Wat nee. zijn de vooruitzichten voor het nieuwe jaar dan voor u? Nou, ik hoop dat het allemaal aanslaat en dat het beter wordt. En dus zo niet, dan uh, weet ik niet of het ik het jij haal. Hè? Oh, is het ja? <laughs> ja zo Pieter. Als ik u aan het eind van het jaar tegenkom, kan zou dat nog kunnen? Ik hoop het. Hmm, ik, ik ga ik niet heb... verder vragen Nou, ik zal het Ik heb uitgezaaide kanker uit de darmen naar de lever toe. Te doen. En dan bel ik wel behandelingen. En dat slaat wel aan, de medicijnen, maar hoe ver? Want je hebt natuurlijk ook bijwerkingen en last. Dus... Nee, het is heel vervelend, maar, nou, maar we leven u... nog en we gaan gewoon door. Hè? Ik, ik wou net zeggen, ik wens u daarbij heel veel sterkte en toch een goed nieuwjaar. Dat zal gebeuren. Ja, ja? Dank bedankt u bedankt voor de vragen. Welke herinnering tovert bij u een glimlach op het gezicht? Eigenlijk, uh, ik moest afgelopen jaar moest ik, uh, naar een, uh, een, uh, een zorginstelling en dat was, uh, ik kom uit het openbaar vervoer en ik moest dan van mijn werk met een uur naar het openbaar vervoer, naar, naar de locatie toe en dan weer een uur terug. Dus voordat ik dan weer op mijn werk was, zou ik toch echt wel een paar uur onderweg zijn. Ja? En toen was er een collega, en die ken ik al heel lang, en die zei, oh, neem mijn auto. Uh, stap in. Uh, prima, weet je wel. Dus dat scheelde mij ongeveer twee uur reistijd. En ja, dus, want het was met de auto maar een kwartiertje heen en een kwartiertje terug. Nou, en dat was echt zo bijzonder dat ik dacht van nou, wie doet dat vandaag de dag nog? Ja, dat is heel mooi. Ja, ja. En die collega, heeft hier een bloemetje gekregen of zo? <laughs> ja, zeker. Ja, het was in de vorm van een plantje met een bloemetje. Maar uh, ik, ik, kon een, ja, en ik wilde ook geld achterlaten voor de benzine. En toen zei hij ook nog van... Ja, nee, dat wil ik niet hoor, dat wil ik niet. Dat ga je me niet doen, zegt hij. Dat, dat plantje vind ik hartstikke leuk, maar uh, dat geld wil ik niet. Ja. En als je dan terugdenkt, dan tovert dan een glimlach op bij u op het gezicht? Ja. Ja. ja. Duidelijk, heel ja. Ja. Ja, duidelijk te zien. Ja. Ja. Welke herinnering tovert bij u een glimlach op het gezicht? Geboorte van mijn kinderen. Oh, je bent onmiddellijk... Uh... Was, ja. het, was het het afgelopen jaar misschien? Nee, dat 18 jaar geleden. 18 jaar geleden en nog steeds zo? Mooie herinneringen. Oh wow. Zeker. Dus dan zijn ze nu alweer wat ouder? 18 jaar. Ja, ja. wow. Heel blij mee. Dus dan gaan ze nu, weet ik veel, een, een, een, een kopen, een scooter kopen en dat soort dingen. En, uh... Nee, die hebben ze overgeslagen. Oh, wat gelijk een auto. <laughs> dat ga ik een auto Ze hebben, ze hebben even gewacht, ah, dus vandaar. Oké. Okay. Ja, zeker. Uh, dan is het ook met een beetje weemoed. Want toen waren het nog kinderen en nu zijn ze wat ouder. Ja, kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. Ja, ja toch? Ja. ja. Maar lukt dat? Ja, absoluut. Ja hoor, ja. Stel. Luisteren goed. Ik bedoel, die glimlach van vroeger, die, ja, ik zie hem heel duidelijk. Absoluut, ja, nog die steeds. is er nog steeds. Ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. Oh, okay. Daar leven we voor. Oh, leuk. En, en, en kleuter aan het slapen. Ja, welke herinnering tovert bij u een lach op het gezicht? Want deze meid, ja. oh. die kleine meid, ja. in, de, in, de, in, de, in de babywagen of hoe noem je zoiets, kinderwagen? Ja, nu ligt ze lekker te slapen, maar op het moment dat zij lacht, dan, dat dan lach ik ook. Dus uh, ja. zelfs als je boos bent en ze heeft dan weer zo'n stiekem lach, nou, dan uh, lach je zelf ook weer. Ja. <laughs> ligt nu lekker te pitten, inderdaad. Ja. Ga, slaapt overal doorheen. Uh, soms wel. Uh, soms komt het goed uit. Soms uh, dan wil ik heel graag dat ze lekker doorslaan, oh. maar uh, dan uh, wordt ze weer heel snel wakker. Dat, dat, dat kan ook gebeuren. Dat kan ook gebeuren. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb een leuke lichtvoetige vraag. Ja. Nee, maar heel kort maar. Oké. Oh, nou, ik zal u vragen. Welke herinnering tovert bij u een lach op het gezicht? Dat het zijn een soort van man bij het hond vragen. Oh. Welke herinnering? U heeft meer Ja. Welke herinnering? Ja. tovert bij u een lach op het, op het gezicht? We hebben net gelachen en dat we was gewoon een gelachen. woordspeling. Woordspelingen oh. Oh. over het algemeen. Dat Met elkaar zo? Ja. ja. Oh. Dat zijn ja. We dan kunt u een voor, voorbeeldje noemen? Mijn nou, moeder die, die ging langs het reisbureau net en toen zei mijn moeder van hier ga ik altijd naar de winkel. Maar ja, het was het reisbureau. Dus ik zeg nou, dat soort dingen hebben wij ook altijd. Dat ja, zeg ik ook altijd op die manier. Oh, ja. Een beetje vaag. Ja. Oh. Maar dat is niet voor een ander te snappen, maar wij snappen We het wel. Het wel. Ja, maar dat is juist, zijn juist de leukste ja. dingen. Zijn de leukste ja, dingen. Ja, ja, ja. Die anderen ja, ja. niet snappen. Ja, ja, ja. ja wij snappen ja. dat. Ja. Ja. Leuke reactie, ja, dan. dank u wel. Ja, dank u, dank u. Dank u. Dag. Fijne dag. next to me anytime i could easily make you mine anytime if you're ever in need of love and care i'll be there yes there's something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 D'où m'entendre, mon merveilleux amour De l'aube clair jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime Moi je sais tout tes sortilèges Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de piège en piège Je t'ai perdue de temps en temps Bien sûr, tu pries quelques amantes Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous falle bien du talent Pour être vieux sans être adulte Mais mon amour, mon doux m'entendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime Et plus le temps nous fait cortege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 Herman van Veen, ik hou van jou. Met mijn hele hart en ziel. Liefde van later heet het dan. Maar nu hoorde je Moraine met La chanson de vieux amants. En ervoor een uh, lekkere van Pilot, die we natuurlijk kennen van heel andere liedjes, zoals Magic. Maar hier hoor je op speciaal verzoek van Jeroen van Gent, Just a Smile. In een paar minuten een uh, column van Stekkers. Hij gaat het hebben over de kak, madame. Mijn hemel, wat is dat nu weer? Nou, het komt er zo aan hoor, hier bij uh, de late avond. Na deze van Sergio Mendes en Brazil 66, uh, Full on the Hill. is vies, poepen is lekker. Al zijn er geen gedichten over geschreven als over de liefde, al hebben kranten naast een kookrubriek geen poeprubriek, toch is poepen een van de grotere lichamelijke genoegens. Misschien is het juist de vanzelfsprekendheid die het zo bevrijdend maakt. Er zijn geen boeken met standjes voor nodig, er is geen vereniging van, een kind kan de was doen, maar het blijft een creatief proces. Je maakt iets. Veel mensen zie je dan ook van het toilet afkomen met een vage glimlach, zo niet met onverholen trots. Bij het poepen valt er iets van je af. Het is letterlijk ontlasting. Dat stempelt het tot een genoegen van een andere tijd. De behoefte om je van een deel van jezelf te ontdoen, hoort thuis in de tijd van aderlaten en lavementen. Nog in de vorige eeuw werd er fundamenteel anders over je welbevinden gedacht. Voelde je je niet lekker, dan stak er kwaad in je en het moest eruit. Aderlaten was de gebruikelijkste remedie. Met het bloed vloeiden alle kwade sappen je lichaam uit. Verder waren er braakmiddelen of zweetkuren, en met een klisteerspuit werd je lichaam aangespoord zich via de achteruitgang te reinigen. Tegenwoordig gaat het precies andersom: er wordt geen bloed meer uitgehaald, maar ingestopt. Zou een 17e-eeuwen moderne bloedtransfusie zien, hij zou denken dat het om de gezondheid van de donor te doen was. Zo ook is de aandacht voor gezond poepen geheel verschoven naar die voor gezond eten. Er moet, vinden we tegenwoordig, niet zozeer iets kwaads uit, als wel iets goeds in: zemelen, vitamine, plasma en injectie. Poepen is omgekeerd eten. Soms lijkt het of we dit genoeg tegenwoordig vooral overlaten aan onze dieren. Mensen zien je zelden meer poepen, honden des te meer. In de grote steden zijn hier enorme hondentoiletten voor ingericht, vaak vernoemd naar beroemde Nederlanders. Het Vondelpark is hiervan slechts het bekendste voorbeeld. Ik ga er vaak heen, maar echt trek om zelf mee te doen krijg je van poepende honden niet. Daarvoor moet je toch bij de poezen zijn. Zoals hun wonderpoepertje zich opent en weer sluit om het binnenste toegang tot het buitenste te verlenen, zo subtiel wordt het elders in het dierenrijk niet vertoond. En ook in de keuze van de plaats van ontlasting getuigt een poes van smaak. Geen dier weet zo trefzeker de welriekendste bloemen te kiezen, de zojuist geplante rozen van de buurman als de kat. Planten kweken is poesend verbouwen. Binnenshuis stelt de poes hoge eisen aan de vulling van de kattenbak. In Trouw schreef Johan ter Hoven niet zonder trots dat zijn kat slechts wilde poepen op snippers van dit confessionele ochtendblad, iets waar ik weinig van begrijp. Toen mijn katten nog op kranten wilden poepen in de jaren zestig waren we er juist trots op dat ze dat bij voorkeur op de telegraaf deden. Maar het idealisme is verpieterd. Moderne katten willen korrels. Om ze te behagen worden hele gebergten vermalen tot miljoenen kilo's kattenbakkenkorrels, want als de kat niet tot de berg komt, dan zal de berg tot de kat gaan. Dat loont de moeite, gezien het fanatisme waarmee mijn poes zo snel mogelijk van een schone bak datgene maakt waaraan hij zo'n hekel heeft, een vuile bak, de blikken van poezen zijn altijd moeilijk in te schatten, maar volgens mij vertoont ze daarbij de uitdrukking van volslagen stomzinnigheid die bij poezen wel vaker met opperst geluk samengaat. De kakmadam: de groenteman op de hoek, die had een knappe zoon.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 Radijs, ik word je voor geen prijs. Algeur, algeur, zoek jij maar zo Jan-Jurk. Witlop, wit voor mij ben jij wel Citroen, citroen, daar kan je het mee doen. En het meisje hield dapper vol Tot groenteloze leefvermaak Maar zo lief zij toen een lol Heel, jij slaapt mij niet aan de haak Al lacht je nog zo lief Ik weet wel wat je kwelt Je doet echt je best niet voor mij Maar je aast op de zaak en het geld Dus ik zeg je maar heel vlucht, al kom je nog gauw je terug, radijs, radijs. Ik moest je voor geen prijs, Alger, Alger. zoek jij maar zo'n Janjurk. Wit op, Voor mij ben jij lacht toch, Citroen, daar kan je het meedoen, Meloen, Meloen, van mij krijg je geen zoen. Banaan, Banaan, je kan maar beter gaan. Olijf, Olijf, hey zeg, blijf van de lijf, bereid. en fruit. Ga nou de deur maar uit. Dit is De Late Avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Woeder dan dit? Nee hè? Nee, echt niet. Marco Boublet. The way you look tonight. Hier bij de laatavond In een mol lied over fruit zou je kunnen zeggen. Radijs. Amazing stroopwafels. Over een paar minuten gaan we praten over de Belastingdienst. Want het is er weer tijd voor... Je kent het wel, de blauwe enveloppen die komen al binnen. Ik uh, kwam er al een tegen vanwege de ziekenfondswet of zoiets. Nou ja, whatever. En uh, ja, van alles gaat weer gebeuren. Dus het uh, is belangrijk dat je weer op de hoogte wordt gehouden. En daarom gaan we er over een paar minuten over praten over de Belastingdienst. En uh, hoe je ze kunt bereiken als je vragen hebt. Komt eraan na Rod Stewart en You're in my heart.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 Took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion says, Beards lip prints I put down to experience. And the big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad lip lines were But my heart cried out for you. You're in my heart. and fineness, your beauty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 bij belastingzaken of toeslagen kan daarvoor gemakkelijk terecht op diverse locaties van de Belastingdienst. Verspreid door het hele land. Dit zijn balis in belastingkantoren en steunpunten gevestigd bij gemeente en huis. Tegenover mij zit de Bjorn Meijer, directeur dienstverlening bij de Belastingdienst... en verantwoordelijk voor de balis en steunpunten en Isker Guller, medewerker dienstverlening. Waarom vindt de Belastingdienst het belangrijk om bereikbaar te zijn door het hele land Bjorn? Nou, we hebben gezien dat er een hoop mensen zijn die onze hulp nodig hebben. 2,5 miljoen mensen zijn laaggeletterd in Nederland en dat is eigenlijk een containerbegrip. Hè? Maar de conclusie die we daaruit trekken is dat echt veel mensen onze hulp nodig hebben. En daarom hebben we naast onze belastingdienstkantoor hebben we ook steunpunten geopend om zo steeds dichterbij te zijn. Voor al die mensen die onze hulp nodig hebben bij belastingzaken, maar ook toeslagen vragen. Iskuur, jij werkt ook op verschillende locaties van de belastingdienst, als steunpunt en balies. Waarom is het belangrijk om bereikbaar te zijn voor mensen? Belastingzaken en toeslagen kunnen ingewikkeld zijn voor heel veel mensen. Daarvoor zitten ik en mijn collega's er voor iedereen die hulp nodig heeft. En we zien daarbij gewoon verschillende hulpvragen voorbij komen. Wat voor hulpvragen zijn het dan bijvoorbeeld? Dat is heel divers. Op het ene moment kan het gaan om bijvoorbeeld een echtscheiding. Het aankopen van een woning of het juist het verkopen van een woning. Het bereiken van een AOW-leeftijd. Zo zie je heel veel dingen voorbij komen. Nou, een mooi voorbeeld. Twee weken geleden heb ik bij mij een wat oudere dame aan de balie gehad. Ik merkte vrij snel dat ze heel zenuwachtig was en toch wel wat emotioneel was. Dus, uh, zo iemand stel ik dan gerust en daar neem ik ook echt de tijd voor. En ze haalt een stapel met blauwe enveloppen uit de tas. En al vrij snel bleek dat ze eigenlijk haar administratie al jaren niet op orde had. Haar man was overleden, ze wist niet meer wat ze moest doen. Nou, wat ik samen met haar heb gedaan is, de brieven geopend. Meteen ook alle aangifte die open stonden voor haar, heb ik voor haar ingevuld en opgestuurd... En daarnaast ook nog eens even gekeken of ze recht had op toeslagen. Nou, dat was inderdaad ook zo. Dus ik heb meteen de toeslagen die nodig waren ook aangevraagd worden. En ze was echt hartstikke opgelucht na de afspraak. Dat is een uh, prachtig voorbeeld. Bjorn, hoe begeleid jij als directeur dat medewerkers rustig de tijd nemen om mensen te helpen? Nou, wat we heel belangrijk vinden is dat de mensen die bij ons aan de balies en steunpunten komen ook de tijd krijgen. Nou, daarom zeggen we ook tegen collega's zoals Usgeur dat ze de tijd moeten nemen die ze nodig hebben. En dat kan dus soms een half uur zijn, maar dat kan ook betekenen dat de afspraak wel eens kan uitlopen naar een uur. Maar tijd en daarmee de aandacht die nodig is voor die individu die onze hulp nodig heeft, vind ik echt extreem belangrijk. Mooi dat de Belastingdienst over het hele land verspreid is. Maar het kan natuurlijk toch zijn dat het voor iemand heel lastig is om fysiek het kantoor te kunnen bereiken. Uh, ja, wat kunnen jullie daarvoor bieden? Ja, Dat klopt helemaal dat zien we zelf ook. We zien dat we natuurlijk het niet alleen kunnen. Dus we werken ook samen met alle maatschappelijke hulpverleners in het land. Die zitten echt in de haavaten van de maatschappij. Dus mijn oproep zou ook zijn, kijk in de buurt of dat daar een hulpverlener zit die je kan helpen als je hulp nodig hebt. Als je echt contact wil hebben met de Belastingdienst, en dat doen we natuurlijk erg graag, dan kan je contact opnemen via videobellen. Dan helpen we je echt vanuit de huiskamer. Wat Usger en de collega's ook doen, is hulp bieden via de telefonie. Dus dat is ook een optie die wij bieden. Iskeur, ervaar jij dat je op verschillende manieren... ook precies dezelfde dienstverlening kunt bieden? Jazeker. Neem bijvoorbeeld videobellen. En dat kunnen wij zelf natuurlijk vanuit huis doen, op afstand. Het mooie is dat je eigenlijk bij iemand gewoon aan de koffietafel zit. We kunnen onze scherm delen. Dus de burger die kan gewoon zien wat we aan het doen zijn. Het is net alsof je bij ons aan de balie zit. Wat maakt voor jou het werk zo mooi? Ik vind het fijn om te zien dat ik mensen kan helpen... met hun belasting en toeslagen, vragen... En dat mensen daarna zorgeloos en tevreden de deur uitlopen. Bereikbaar zijn voor mensen die hulp nodig hebben met hun belastingzaken en toeslagen. Dat is mij in dit gesprek wel duidelijk geworden. Dat klopt, dat klopt. Dus het gaat echt om iedereen die een vraag heeft of hulp nodig heeft bij het doen van een aangifte maar ook rondom bijvoorbeeld een eigen woning... Uh, of wanneer er bijvoorbeeld iemand overlijdt in de familie. Uh, maar dat geldt dus ook voor vragen rondom toeslagen. Het aanvragen van toeslagen, het wijzigen van toeslagen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je inkomen wijzigt... en dan kun je bij ons ook komen. Want dat betekent dus ook als je inkomen wijst... dat we ook een aanpassing moeten doen voor de misschien dan lopende toeslagen. Iskeur, is het zo dat mensen het hele jaar bij jullie terecht kunnen? Zeker. Mensen kunnen bij ons het hele jaar door terecht. Dat kan zijn omdat je uitstel hebt gekregen voor de inkomstenbelasting dat er iets wijzigt in je persoonlijke omstandigheden. Je gaat samenwonen. Dat kan invloed hebben op je toeslagen, maar ook op de inkomstenbelasting. En wij zitten gewoon het hele jaar klaar voor iedereen. En tot slot Bjorn, hoe maken mensen een afspraak? Nou, Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat kan op twee manieren. Dat kan via belastingdienst.nl slash langskomen... of via de belastingtelefoon 0800 0543. Bedankt Bjorn en Iskur, voor jullie duidelijke uitleg... over hoe de Belastingdienst elke dag mensen helpt. Dank je wel voor deze bijdrage weer aan deze mooie late avond. En hiermee is ook weer een einde gekomen aan deze late avond. Dank je wel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Um, ja, En maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting bij leven en welzijn. Dus dat komt... Helemaal goed. Luister dan vooral weer. Tot de sluit van de show Billie Eilish. En No Time To Die. Nou, dat is zeker het geval. Komt uit een James Bond film. Dat weet je ook wellicht. Ik wens je voor zometeen wel trust en mooie dromen. En ga je werken en blijf je werken. Dan wens ik je zoals gebruikelijk een hele goede wacht. is just the blood you own.